Bij Miranda Boonstra was het verschil tussen de tijd die ze liep en de Olympische limiet nog kleiner, 8 seconden. De Rotterdamse marathon werd bij de mannen gewonnen door de Ethiopiër Jemane Arhane. Bij de vrouwen was zijn landgenote Tiki Gelana de snelste. Het weer vanmiddag is er in het zuiden en oosten kans op een enkel buitje tot ongeveer 10 graden. Maar door de matige tot krachtige noordenwind voelt het een stuk kouder aan. Dit was het NOS-journal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Ja, de meest bekende single van deze man, Dan Hartman, is natuurlijk We Light My Fire. Ja, wie kent die plaat niet. Maar dit was ook een lekkere disco klassieker is op de zondagmiddag bij Zondag in Kennemeland. Je hoorde Dan Hartman en We Are Young. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermerland. Het is uh, even na drie uur. Welkom bij uur twee van zondag in Kermerland. En wat gaan we daarin allemaal doen, Albertje? Nou, we gaan natuurlijk uh, om rond de klok van half vier de evenementenagenda met u doornemen. Dus ik zou zeggen, houd uw pen en papier bij de hand. We hebben nog wat Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, we hebben natuurlijk het overzicht en de tussenstanden en ruststanden van de Eredivisie houden we voor u bij. Uh, Verder volgen we ook natuurlijk de Amsterdam Gold Race. Ze zijn ongeveer 75 kilometer van de finish genaderd. En het peloton zit ongeveer op 4 minuten 30 van een kopgroep van een man of 7 à 8. Dus genoeg redenen om te blijven luisteren. Het is een zonnige gasthuisplein En veel muziek. Lekkere muziek uit de Euro Breakdown. Leaders train and drive by.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 Cause Zondag in Kennemerland, zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Dit is ZFM. van Stok, Eetkin en Waterman productie op de zondagmiddag bij CFM Zondag in Kermeland. You're Rick Ashley en whenever you need somebody. We gaan eens even kijken naar de eerder de, visie, de wedstrijden die om half drie gestart zijn. In Sanford uh, daar leven heel veel Ajax-zieden goed Jan. <laughs> en die hebben de tijd van hun leven natuurlijk, die uh, beste mensen. Ja. Ajax tegen de graafschap. Nou, dat is de wedstrijd die we vanmiddag voor je in de gaten houden. Op dit moment een tussenstand van drie Hoewel het wel heel lang slechts 1-0 was hè. Ja, maar toch hè. Weer die ajax i Hou ze in de gaten. Lucky Ajax. Vitesse tegen ADO Den Haag. 0 tegen 0. En FC Utrecht tegen Velo Staat het op dit moment gelijk al het Jan. 2 tegen 2. Oké, okay, dan heb ik nog even nieuws voor de uh, Engelse beker, de FA Cup Want uh, Liverpool heeft op Wembley de finale van de FA Cup bereikt Het Everton van John Heidinga kwam in de eerste helft al op voorsprong Maar moest in de slotfase buigen voor een kopbal van Andy Carroll Liverpool wint dus met 2-1 en staat in de finale van de FA Cup, de Engelse beker Oké, okay, en we gaan salsa draaien, heerlijk! Op de zondagmiddag, daar ja, hebben lekker zin in bij CFM. Hou de radio aan. Wij zijn er tot aan 5 uur vanmiddag met zondag in Kermeland.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 La me look at our ships We're going to be in between A flight to a new beginning We'll hop on my juju -ju. I'll be your engine driver In a bunny suit If you just me up in pink and white We may be just A little fuzzy, potted later tonight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 Wanneer gaan we, Albert Jan? De holiday in Spanje in juni. In juni, dat weet okay. jij nog niet. Maar ik ga nee, in juni. Oh, <laughs> dus je moet even vrij regelen. Ja, dat is ook goed hoor. Je de holiday in Speen bij zondag in Kennerland, CFM, Zandvoort. De, de County Cross, tezamen met Bluf, doe maar. Doe maar wat. Doe maar wat. Goed, nou uh... dan toch over Spanje. Nieuws van de Spaanse topscorerslijst. Melden wij u gisteren nog dat Messi 39 keer doeltreffend was geweest tijdens de primaire division, en Ronaldo.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 De legendarische Spits van Bayern München produceerde in het seizoen 1972 73 liefst 67 doelpunten. Dat aantal moet voor Messi normaal gesproken te overtreffen zijn. De Spits heeft nog vijf competitieduels voor de boeg, speelt nog in de bekerfinale met Barcelona en zit met zijn ploeg ook nog in de halve finales van de Champions League. Dus het record van uh, der Bomber, Gerd Muller gaat er wellicht aan. En ik dan heb ik hem liever in Spanje dan in Duitsland. Ik zou zeggen Messi! Hier <laughs> is Cher. Messi. Nee, hoe krijg je het voor me? Heerlijk hè? shoes that I bought you A prayer, but boy, you got a prayer in Memphis. Dat was Share en Walking in Memphis. Half oh, vier tijd voor de evenementagenda. Wat kunnen we de komende dagen gaan gaan doen, Robert? Ja, de komende dagen gaan we gewoon allemaal weer aan het werk. Ja, ook dat hè, we. En, en dan <laughs> uh, op vrijdag 20 april is er een riskavond in Café Koper aan het Kerkplein 6 en het begint om 9 uur. Houd je ook zo zo'n spelletjes? Kom dan naar de eerste Café Koper bordspelavond en speel risk. Leid je troepen, neem je risico's en verover de wereld. Het spreekwoord luidt, de brutalen hebben de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 Yeah. <laughs>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 gezellig weekend, uh, Albert-Jan. En wij maar werken. En wij maar werken. Ja, <laughs> zitten er weer het hele weekend op de radio. Ja. Ja. ja, echt waar. Oh, oh jeetje. Hoe ja, houden oh, we het oh, vol, hè? Ongelooflijk. Ja, ja. Dat wij nog geen ruzie hebben. Nee, dat is waar. Dat is waar. Hebben we een verkeering? Ja, het lijkt er wel een beetje op, hè? <laughs> God.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 In Kennermeland, zondag in Kennermeland. Je blijft op de hoogte. Dit is ZFM. Staat zaad, wat muziek je slechts te geven? Onbewust, denk ik aan haar, hoe haar blik me kon gevoelen.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 Dominoor, of ze moedde zich zo. En zij had in haar ogen. Het blauw van gebogen. Ze hield niet van kloesel. Wel van Mozart en zo. En bij je rochtens Was ik al lang verloren. Het was echt vertraagd. Ik heb een vreemde smaak.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 je nodig? Ik wil niemand anders dan jij, niemand anders. Ik hoorde helemaal niks. Niemand doet bij. Nee, dat was drie. nee drie. je was even bezig hè. Moe, administratie moet ook gebeuren. Dat was hem de grote clue. Zo, met medley bij zondag in Gremelands. Die eindigde met uh, deze heerlijke plaats. Anne, het is inmiddels uh, kwart voor vier geworden bij CFM Zandvoort. En uh, we hebben weer een berichtje voor je. En volgens mij gaat het over het plein. Klopt, ja, klopt. dat? Ja, klopt. Ik zei altijd de uh, evenementenagenda dat ik daar even op terug zou komen. Want de snackbar Het Plein is alweer 15 jaar gevestigd op Het Kerkplein. Met om dit heugelijke feit te vieren is er van 16 tot en met 21 april een actieweek. Met op de laatste dag het open Zandvoortskampioenschap Aardappelschillen. Dankzij sponsoring van de vaste leveranciers gaat de opbrengst naar een goed doel. Stichting Vrienden van Nieuw Unicum te Zandvoort. Door de steeds verder doorgevoerde bezuinigingen in de ABBZ... wordt het budget voor mensen met een lichamelijke beperking steeds minder. Daarom is, het, is ondersteuning van de cliënten door de stichting Vrienden van Nieuw Unicum zo belangrijk. De aanvragen van cliënten betreffen geen luxe zaken en zijn van groot belang om het leefomgeving in en rond het wooncentrum plezieriger te maken en te voorkomen dat iemand als gevolg van zijn lichamelijke beperking in een isolement raakt. Zo ondersteunt vrienden van, vrienden van onder meer vakantieprojecten, vervoerskosten aan cliënten die financieel niet of niet meer draagkrachtig genoeg zijn met giften van fondsen, bedrijven serviceclubs en particulieren is het mogelijk diverse projecten te realiseren Fondsenwerver Willemijn van der Bos is zeer content dat het plein aan het kerkplein, de stichting een warm hart toedraagt. Dus in de week van 16 tot en met 21 april een actieweek bij Snackbar het plein uh, op het kerkplein. Hier is Boudwijn de Groots. Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichter doet.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 De straatlantaarn buiten geeft wat lucht. En de dingen in de kamer worden vrienden die gaan slaan De stoelen staan te wachten op tot ben En morgen kon ik bakken met de geur van brood en koffie De glans van gouden zon ligt in jouw haar En de dingen in de kamer, ik zeg ze wel rusten.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 is zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Iedere zondag tot 5 uur. Carly Simon en yourself in bij zondag in Kermland. Voordat we opgaan naar het nieuws weer van 4 uur hebben we nog één plaatje. En we kijken even naar de tussenstanden in de Eredivisie. De wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn, zijn Ajax tegen de Graafschap. Daar staat het momenteel 3 tegen 1. Vitesse Ado Den Haag dan 1-0. En FC Utrecht tegen VVV Veenlo. Let je even niet op hè, zou ik maar zeggen. Net stond er nog 0 tegen 2 in het voordeel dus van VVV Veenlo. Maar inmiddels heeft FC Utrecht maar liefst drie keer gescoord en staat het 3 tegen 2. En uh, de, even nieuws vanaf de Amstel Gold Race, dan hebben we het over wielrennen. Ze zijn op 40 kilometer genaderd van de finish. En het peloton dat eerst 18 minuten achter uh, de kopgroep van 8 man zit, zit er nu slechts nog 2 minuten verder. 15 achter de ontsnappers, dus die zullen zo wel ingelopen worden. Dus we krijgen geheid een massasprint Meestal, hè? Meestal wel, ja. Meestal wel. Nou, we houden het uh, voor u in de gaten. Dat allemaal bij zondag in Kermeland. Het volgende uur, het derde en laatste uur alweer van uh, deze dag. En dan zit het er weer op, hè? Het radio weekendje voor ons. Maar ja, volgende week mogen we het gewoon weer doen, maar, al met jou. Maar, dus maar gelukkig hebben we de herhalingen. Ja, ook dat nog. Oh, dan nog, oh, dan nog. <laughs> zijn we nog één uur bij je terug met helemaal live vanuit de studio. Zondag in Kermeland. I